Ook heb ik een bijzonder nieuwtje van het Jelpfront voor je. Instagram is inmiddels trouwens groter dan Twitter. En wist je dat zowel Bing als Google content ook echt beoordelen op kwaliteit? Ik heb nieuws over betrouwbare SEO-services uit India... en ik vertel je waarom continu onderhoud aan je sitejes nodig is. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de Reputatie Coaching Podcast...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 Daar kun je dus ook abonneren op de wekelijkse podcast. Veel mensen vinden het ideaal om de wekelijkse afleveringen van de podcast op hun gemak te beluisteren terwijl ze auto rijden, fietsen, wandelen of trainen in de sportschool. Laat ik dan nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Duk de Go Local. Local? Gaat Duck de Go nu ook lokaal? Ja, in zekere zin wel. Voordat ik hierin duik, geef ik je eerst wat meer context. Om een beter gevoel te krijgen van wat de andere zoekmachines naast Google aan resultaten tonen heb ik mezelf voorgenomen om in Safari op mijn iPhone elke maand de ingestelde zoekmachine te wijzigen. En deze maand gebruik ik DuckDuckGo. Dan switch ik volgende maand eens naar Bing. Het was natuurlijk al bekend dat DuckDuckGo lokale resultaten vertoont als je zoekt met de extra zoekterm nearby, gevolgd door de plaatsnaam. Dat vertelde ik je al in podcast 76 in mei van dit jaar. Maar ook DuckDuckGo zit niet stil en is continu bezig de zoekresultaten en de gebruikerservaring te verbeteren. Zo ontdekte ik afgelopen zondagavond een tweetal vernieuwingen die me nog niet eerder waren opgevallen. Het eerste dat ik ontdekte was als je een bedrijfsnaam intoetste om daar gegevens van op te zoeken, dat DuckDuck de gode bedrijfsvermelding van Yelp haalt en die bovenaan de zoekresultaten vertoont. Het spreekt voor zich dat het bedrijf in kwestie dan natuurlijk wel in Yelp vermeld moet staan. En dan heb ik een tip voor ondernemers. Naast alle andere redenen die ik je kan geven om je bedrijf aan te melden op Yelp, heb je hiermee nog weer een extra reden om dit nu snel te doen. En tip 2 is dan ook om zo snel mogelijk van een actieve Yelp een review te krijgen voor je bedrijf. Want als jouw bedrijf de meeste reviews heeft in de plaats, dan wordt jouw vermelding dus als eerste vertoond. En dat is vanuit commercieel oogpunt natuurlijk wel zo leuk. En dan het tweede aspect dat ik ontdekte. Die is eigenlijk nog veel leuker. Als je nu zoekt met een, een zogenaamde geomodifier en het woord nearby, dan zie je de afbeeldingen in plaats van de lokale vermeldingen zoals ik je die in mij liet zien. Dat is tenminste als je het regiofilter dat rechts in het scherm staat uit hebt staan. Zodra je dat inschakelt, verandert alles. Dan wordt opeens de Jelp-vermelding met de meeste reviews vertoond onder het kopje places. Daarna wordt als eerste organische resultaat de bedrijfsmelding op wikimappia.org vertoond, gevolgd door die van Jelp. Ook de derde vermelding komt van WikiMapia. Zoals je kunt zien in de screenshot in de transcriptie van deze podcast op www.reputatiecoaching.nl komt de bedrijfsvermelding dus van Jelp. Eerst vroeg ik me af of DuckDuckGo mogelijk ook Wikimapia gebruikt voor haar zoekresultaten. En dat zou mij op zich helemaal niet verbazen. Maar toen ik eens beter ging kijken naar de twee wikimapia vermeldingen zag ik dat daar ook het woord Nearby in voorkwam. Dus ik denk dat dit de reden is dat die twee vermeldingen zo hoog vermeld staan. Daarentegen triggert het woord Nearby geen lokale resultaten voor restaurants... ook niet met het regiofilter ingeschakeld. Maar als je met het regiofilter uitgeschakeld zoekt met het woordje IN dus bijvoorbeeld restaurant in Apeldoorn, dan worden de lokale resultaten wel vertoond. Daarentegen wordt met het regiofilter ingeschakeld een kaart van de gemeente Apeldoorn bovenin de zoekresultaten vertoond als je zoekt op restaurant in Apeldoorn. Met het regiofilter ingeschakeld zoeken op fotograaf in Apeldoorn levert geen kaart op en ook geen lokale resultaten. Ook met het regiofilter uit resulteert de zoekterm fotograaf in Apeldoorn niet in het vertonen van lokale resultaten. Als je grappig genoeg met het regiofilter uitgeschakeld zoekt op fotografen in Apeldoorn, dus het meervoud in plaats van het enkelvoud, dan wordt alleen weer de bedrijfsvermelding van Allround Fotografie uit Jelp vertoond. Dus de zoekterm in enkelvoud levert geen lokale resultaten, terwijl de zoekterm in het meervoud slechts één resultaat vertoont. Er is eigenlijk geen pijl op te trekken wat je te zien krijgt als je varieert met het enkelvoud en meervoud en de extra woorden nearby en in, gevolgd door een plaatsnaam. Soms krijg je lokale resultaten, andere keren krijg je foto's te zien. En hoewel de resultaten volgens nog niet consistent lijken, is het wel duidelijk dat DuckDuckGo zich ook meer en meer gaat richten op het bieden van lokale zoekresultaten. Nog eenmaal benadruk ik dat je het bedrijf dus kan helpen door het aan te melden op Jelp. Als je wilt weten hoe je dat moet doen, verwijs ik je naar mijn instructievideo die ik heb opgenomen in de show notes op www.reputatiecoaching.nl Tot zover over de lokale ontwikkelingen bij DuckDuckGo. Vandaag heb ik Filippine Wouters, de senior community manager van Yelp, weer eens in de show. Zij heeft namelijk een bijzondere nieuwsupdate vanuit Yelp. Daarom wil ik niet wachten en meteen overschakelen naar Filipine. Hoi Filipine, leuk om je weer eens in de show te hebben. Het is een hele tijd geleden, want volgens mij was het iets van april 2013 dat je ons in de show vertelde over Yelp. In de tussentijd is er volgens mij veel gebeurd aan het Yelp front. Jullie beste verbetering vind ik overigens dat je video's en videoreviews kunt uploaden bij een lokaal bedrijf. Als je namelijk vanuit reputatieperspectief kijkt... is een videoreview natuurlijk wel een heel sterk social proof signaal. Ja, de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen... dat ik daar tot nu toe slechts eenmaal gebruik van heb gemaakt. Maar desalniettemin vind ik het een ijzersterke move. Oeh, een andere goede actie vind ik dat jullie de samenwerking zijn aangegaan... met Duck the Go voor het tonen van lokale bedrijven... en reviews van lokale bedrijven die bij Yelp staan vermeld. Dat is ook een argument dat ik steeds gebruik... als ik bedrijven aanraad zich aan te melden bij Yelp. En mocht dat niet voldoende argumentatie zijn dan is het wel dat Jelp vermeldingen en reviews in Apple kaarten worden vertoond. Als je daarin vindbaar bent, dan kan je dat beduidend meer verkeer... naar je lokale bedrijf opleveren. Maar voordat we overgaan op het nieuwtje, hoe gaat het nu met de video's? Neemt het aantal video's flink toe of uploaden de meeste Jelpies toch nog die foto's? Hi Eduard, ontzettend leuk dat ik weer in de uitzending mag zijn. Dankjewel. Um, de video's, nou ja, die nemen zeker flink toe. Het is natuurlijk ook een leuke gadget... Uh, vorig jaar gelanceerd. Uh, heel veel Yelpies zijn ontzettend enthousiast. Ik merk wel dat nog steeds foto's natuurlijk meer worden gebruikt dan de video's. Mm -hmm. Maar zeker de hele actieve gebruikers en de Yelp Elite. Ja, daar zie ik wel echt leuke video's van. Ja, nu toch over die video's hebben. Zijn er nou meer video reviews? Want ik begrijp dat Yelp eigenlijk niet heeft geïntroduceerd in eerste instantie voor reviews. Maar meer voor een soort impressie, even een korte video impressie van de locatie. Ja, dat klopt. Het is uh, niet als een vlog, dus een videoblog. De reviews zijn nog steeds de geschreven mening van wat men van een lokaal bedrijf vindt. Mm -hmm. En die video's gelden echt als een momentopname, wat kun je daar verwachten? Dus dat is voornamelijk met uh, de inrichting of wanneer het een uh, locatie is voor evenementen en bijeenkomsten. Dan zie je bijvoorbeeld hoe het bedrijf is, is opgebouwd, hoe de locatie eruit ziet, uh, wat voor sfeer er is, bijvoorbeeld met concerten. Ja. bij muziekcafés. Nou ja, en de inrichting uh, overal. Kijk, de ene pizzeria is de andere natuurlijk niet. Dus het is fijn als je weet wat het interieur is en, en wat je er kan verwachten. Ja, en zoals ik de, juist, de luisteraars zojuist al meldde, is er nieuws voor lokale ondernemers, begrijp ik, vanuit het Yelp Headquarter. Want ik las gisteren op het Yelp-weblog dat sinds eergisteren de app Yelp voor zakelijke accounts online heeft. Voor zowel iPhones en voor Android, zag ik, voor Android-smartphones. Kun je ons iets meer vertellen over de app? En waarom raad je ondernemers aan om die app te installeren? Want ik hoor ze natuurlijk alweer verzuchten, oh, ik heb al zoveel apps, dus ja, waar, waarom zouden ze die app moeten installeren? En wat kun je ermee? <lacht> Ja, nee, dat ken ik. Ik heb het ook hoor. Ik gebruik ontzettend veel apps en ontzettend 2.0 en met mij natuurlijk uh, een groot deel van Nederland. Wat het is, is Jelp um, is natuurlijk een lokale stadgids en het heeft een consumentenkant en maar ook een bedrijfseigenarenkant. Jelp.nl, nou, hier dan in Nederland, uh, daar lees je reviews en um, uh, nou ja, content van wat men van bedrijven vindt. En wat heel veel mensen niet weten, is dat we hebben ook een eigenarenwebsite hebben. Dat is biz.jelp.nl. En als ondernemer kun je dus je eigen Jelp-pagina beheren. Je kunt mooie foto's toevoegen. En, vind ik ook heel belangrijk, je kunt reageren op reviews. Dus als je eigen gastenservice of klantenservice 2.0... dat je mensen kunt bedanken of dat wanneer er iets niet goed was... dat je op kunt reageren. Want ik ben er natuurlijk helemaal voor dat mensen hun mening verkondigen op internet. Ik bedoel, ik werk bij Jelp. Um, maar ik vind het ook heel belangrijk dat eigenaren uh, er ook iets mee kunnen. Nou, waarom raad ik nou aan om wel die app te, te downloaden? Is het dus een hele simpele versie van de biz.jelp.nl website. Jelp houdt voor jou ook statistieken bij. Dus dan kun je zien van, hey, hoe effectief is Jelp eigenlijk voor mijn bedrijf? Mm -hmm. Wat voor soort mensen kijken er op mijn bedrijf? Hoe vaak word ik gebeld via Jelp? Um, dus dat zit in de app en daarnaast is dus ook het reageren op reviews. En heel veel mensen zijn heel vaak uh, on the go, om maar zo te zeggen. En toch heb je dan wel letterlijk die app in je hand, krijg je een notification van je op. Hé, hey, uh, Eduard D. die heeft een review geschreven en dan kun je er meteen op reageren. En ik weet vanuit de gebruikerskant, als ik een reactie krijg van een eigenaar, vind ik dat gewoon zo ontzettend leuk. Dus als ik een. Ik krijg heel vaak reacties bijvoorbeeld van restaurants die zeggen. hey Flip, we hebben een nieuw menu. Wil je komen eten? Ik denk, oh, wat leuk. Want ik heb daar anderhalf jaar geleden een superleuke avond gehad. Ik moet weer eens terug. Yeah. Uh, dus als eigenaar kun je er gewoon zoveel meer uithalen. Dus ja, het is een gratis app en natuurlijk het is weer een extra app. Maar het is wel heel handig voor uh, en heel goed te gebruiken. Ook eigenlijk om je eigen omzet en klantenservice te verbeteren. Dat denk ik ook, of sterker nog, daar ben ik wel van overtuigd. Ik heb de app ook al even natuurlijk al geïnstalleerd en bekeken. Ja, dat moest natuurlijk wel even de voorbereiding van de show. En... Heel goed, Eduard, dank. Je. Heel goed. Ja, nu komen hier niet zoveel bedrijven op bezoek hier lokaal. Maar goed, op kunnen reageren op recensies on the go. Ik denk dat dat inderdaad heel goede, goede actie is. Want gebruikers willen natuurlijk, of Jelp ook, maar ook andere reviewers, of die vinden het leuk om een stuk betrokkenheid te zien van een bedrijf. Dat geeft extra vertrouwen over het bedrijf en het geeft hen aandacht. Ja, helemaal waar. Het geeft een soort van. Erkenning. Uh, als iemand de moeite heeft genomen om iets over jou te schrijven... kijk, dat zou je natuurlijk ook doen als iemand letterlijk in je zaak staat. Of je nou een winkel hebt of een restaurant of een bar. Dat maakt niet zo heel veel uit. Um, als iemand zegt, goh, wat vind ik jou leuk? Dan zeg je, dankjewel. Als iemand zegt, joh, ik ben er niet zo blij mee. Zeg je, wat kan ik beter doen? Precies, ja. En dat verandert natuurlijk niet wanneer dit online is. Dus ik vind dat heel goed. En heel vaak blijft het ook liggen. Dat, dat hoor ik ook. Kijk, als ondernemer ben je natuurlijk echt bezig met je zaak. En heel vaak zit je hart, je ziel, werkuren, bloed, zweet en tranen zit daarin. En als iemand dan iets over je zegt, dan denk je... oh ja, daar moet ik even iets mee doen. Maar er zijn natuurlijk 15 andere prioriteiten op je lijstje. Dus als je dit nou gewoon op je uh, telefoon hebt... dan is het veel makkelijker om toch even die reactie te doen. Ja, en ik begrijp ook dat hij push-notificaties geeft... Hè, als je een review, als een review is gepost op je site. Ja, dat kun je zelf aanzetten ja. als je denkt van... nou, dat lijkt me een goed idee. Als je denkt, nou... Al die notifications, dat hoeft voor mij niet, dan zet je hem gewoon lekker uit. Ja, en ik denk juist dat het in dit geval voor de Jelp-app heel, heel nuttig kan zijn om de notifications aan te zetten. Omdat, laat ik eerlijk zijn, de meeste ondernemers worden niet bedolven onder de reviews. Dus als er dan eentje komt, is het fijn dat die niet per ongeluk in een mailtje ergens in je spambox verdwijnt per ongeluk. Of waar dan ook tussen honderden mails die in je inbox hebt zitten. Maar dat je echt even een notificatie krijgt op je, op je telefoon. Dat je er weet van, oh, daar moet ik even iets mee doen. Dat is wel zo verstandig. Ja, helemaal mee eens. Ja, ik snap dat het wel wat prematuur is, want dit interview wordt opgenomen terwijl volgens mij eergisteren dus de app pas online is gekomen. Maar is er al nieuws ten aanzien van het aantal downloads binnen die eerste 24 of 48 uur? Of zijn die getallen vertrouwelijk? Mag je daar niks over zeggen? Als ik er iets over zou kunnen zeggen, dan zou ik het je zeker zeggen. Maar ik heb er nog helemaal geen informatie nee. over. Want het is inderdaad pas net gelanceerd. Um, maar zodra er cijfers over bekend zijn, dan laat ik het je natuurlijk meteen weten. Ja, dat vind ik leuk om dat dan een keer terug te koppelen aan de, aan de luisteraars. Natuurlijk. Ik weet dat je onder grote tijdsdruk zit. Dus in ieder geval ontzettend bedankt dat je even de tijd hebt genomen om uh, in de show te komen. Heb je nog een leuke tip? uitsmijter of een soort cliffhanger voor de luisteraars? Oeh. Um, ja. Vertel. Um, ja, nou, ik zit even te denken: wat mag ik wel zeggen <laughs> of niet? <laughs> Dan fluister ik zachtjes naar oh. de luisteraars. Ja. schrijpje. Nee, nee, nee. Um, nou, er komen wel echt een aantal hele goede product updates voor volgend jaar. Waaronder het uh, direct reserveren uh, oh. via de Yelp-app. Ook in uh, Nederland. Ja. ja. Leuk. Um, en er komen een aantal nieuwe producten ook aan die gelanceerd worden, waar ik dus niks over kan zeggen maar <laughs> uh, dat, dat zou ik zeker graag in het nieuwe jaar doen wanneer dat wel kan lijkt me een goed moment om dan weer in de show te komen natuurlijk oh, je mag me altijd bellen <laughs> en voor uh, Jelp Amsterdam uh, specifiek nou, wat ik volgend jaar ga doen ik weet niet of je de Jelp Weekly Blog van vandaag hebt gezien ik zag hem vanmorgen voorbij ja. ik heb hem niet gelezen, ik zag hem voorbij komen uh, volgend jaar ga ik Yelp Secret Dinners lanceren hier in Amsterdam. Wat dat is, is jij, uh, je koopt van tevoren een kaartje. Kaartjes zijn tussen de 30 en de 45 euro. En dat is uh, een meerdere gangen diner. Tenminste drie. Sommige zijn meer. Inclusief um, drankjes. Dus ook wijn en welkomstdrankjes enzovoort. Mm -hmm. Je weet niet waar je naartoe gaat. Je weet niet waar het is. Je weet niet wat je gaat doen. Je weet niet wat je gaat eten. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met allergieën uh, en, en uh, als je geen vlees hebt enzovoorts. Maar je weet dus helemaal niks, je koopt alleen een kaartje. Op de dag zelf hoor je waar je moet melden. Um, dat kan op de locatie zelf zijn, maar het kan ook zijn dat inclusief vervoer is. Dus dan ga je alsnog ergens anders naartoe. Wow. Um, en dan heb je, ga je een culinaire avond tegemoet. Dus eten, drinken, je leert nieuwe mensen kennen. Het is een soort van heel groot kerstdiner met bekenden en onbekenden. Lekker eten, uh, goede drankjes ja en een, en een bijzondere avond. Ik zorg wel weer dat er uh, verrassend entertainment en gebeuren is. Maar dat zijn dus de Jouw Secret Dinners. Leuk, leuk. Nou, dat klinkt heel goed. Nou, Filipine, nogmaals ontzettend bedankt uh, voor, je, ja, voor je tijd. En graag tot dan begin volgend jaar. En in ieder geval goede jaarwisseling en, uh, en goede kerstdagen. Dankjewel. Uh, het was mijn waar genoegen. Jij ook hele fijne feestdagen en gelukkig nieuwjaar. Dankjewel. Aan het begin van deze week lanceerde Yelp dus de app Yelp voor zakelijke accounts, kortweg Yelp Pro genaamd. Dat is tenminste de naam die je ziet als je de app hebt geïnstalleerd op je iPhone. De app is overigens niet alleen voor de iPhone beschikbaar, maar je vindt de app ook in de Google Play Store voor Android apparaten. Zelf schrijft Yelp onder andere het volgende over de app. De Yelp app voor zakelijke accounts zal je inzicht geven in belangrijke statistieken en laat je communiceren met klanten, inclusief klanten die voor je bedrijf een review hebben geschreven. Miljoenen mensen raadplegen elke dag Jelp om te beslissen waar ze hun geld zullen uitgeven. Met deze app heb je de krachtige Jelp-hulpmiddelen altijd op zak. Let op, deze app is voor bedrijfseigenaars om hen erbij te helpen hun bedrijfspagina te beheren op Jelp. En die je op zoek bent naar de Jelp-app die je kan helpen bij het ontdekken van geweldige lokale bedrijven, ga dan alsjeblieft naar en dan de link naar de Jelp-app. Gebruik Jelp voor de zakelijke accounts om de activiteiten en prospects van klanten op je Jelp-bedrijfspagina bij te houden op reviews te antwoorden met een privébericht of openbare reactie, te reageren op vragen en berichten van klanten en rapporten te bekijken over advertentieklikken van Yelp gebruikers. En dat is natuurlijk alleen voor adverteerders. Om van start te gaan, download de app en log in met je aanmeldingsgegevens voor je zakelijke account. Indien jij je bedrijfspagina op Yelp nog niet hebt geclaimd, ga dan alsjeblieft naar biz.yelp.nl en volg de nodige stappen om je bedrijfspagina te vinden en je aan te melden voor een zakelijke account op Yelp. Tot zover Yelp Pro. Ik moet er nog even bij vermelden dat de app beschikbaar is in de volgende talen. Nederlands, Bokmal, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Noors, Chinees, Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Portugees, Spaans, traditioneel Chinees, Tsjechisch, Turks en Zweeds. Ik las op TechCrunch het bericht dat Instagram in november meer dan 300 miljoen actieve gebruikers had. Moet je nagen dat het aantal actieve gebruikers in 9 maanden met 50% is gegroeid. En 70% van die actieve gebruikers komen niet uit de Verenigde Staten. Met deze gegevens is het duidelijk dat Instagram het sociale mediakanaal Twitter heeft ingehaald. Want zes weken geleden maakte Twitter bekend dat zij wereldwijd 248 miljoen actieve gebruikers heeft. Even een korte tijdlijn over Instagram, die op dit moment nog maar iets meer dan vier jaar bestaat. In oktober 2010 was de lancering van Instagram op de iPhone. December 2010 hadden ze 1 miljoen gebruikers. Juni 2011 5 miljoen gebruikers. September 2011, 10 miljoen gebruikers. 3 april 2012, 30 miljoen gebruikers en de lancering op Android. 4 april 2012, dus een dag later, 1 miljoen gebruikers vanaf Android. 9 april 2012, 5 miljoen Android gebruikers. 30 april 2012, 50 miljoen gebruikers in totaal. Februari 2013, 100 miljoen gebruikers. September 2013, 150 miljoen gebruikers. Maart 2014, 200 miljoen gebruikers. En nu, in december 2014, heeft Instagram dus al meer dan 300 miljoen gebruikers. Als je beseft dat Twitter in de laatste negen maanden slechts met 38 miljoen gebruikers is gegroeid, kun je je voorstellen dat de achterstand van Twitter ras groter zal worden. Instagram heeft nog een paar vernieuwingen aangekondigd. Als eerste is het druk bezig om fake spammeraccounts op te heffen. Hierdoor kan het dus voorkomen dat je, een dat je aantal volgers afneemt. Ook het aantal accounts dat jij volgt kan afnemen, mocht je ze dus zogenaamde bots volgen. Terloops meldde Instagram dat van die 300 miljoen gebruikers de spammeraccounts al zijn afgetrokken. Verder wil Instagram binnenkort zogenaamde badges introduceren om de authenticiteit van accounts te tonen. Dit is speciaal bestemd voor merken, beroemdheden en atleten om zo te voorkomen dat gebruikers abusieflijk fake accounts en andere grapjassen gaan volgen. Zoals je waarschijnlijk wel wist gebruikte Facebook jarenlang Bing als reservezoekmachine als het zelf geen resultaten kon vinden. Maar daar is nu verandering in gekomen, want Facebook stopt met Bing. De enige data die nu nog wordt vertoond als er wordt gezocht op Facebook, is de data van Facebook zelf. Daarmee geeft Facebook aan dat het over voldoende relevante data beschikt om zichzelf als zoekmachine te positioneren. Het is al wel eens ter sprake gekomen: de zoekmachines gaan meer waarde hechten aan kwalitatief goede content. Dus content met een zekere mate van kwaliteit. Eerder deze maand verscheen er een artikel op het Bing-weblog met als titel The Role of Content Quality in Bing Ranking. Voor het beoordelen van die kwaliteit kun je in dat artikel lezen dat Bing naar drie facetten kijkt om de kwaliteit van de content te beoordelen. Als eerste autoriteit, ofwel is de inhoud te vertrouwen. Twee, toepasbaarheid, is de inhoud bruikbaar en in voldoende mate gedetailleerd. En drie, presentatie, is de content goed gepresenteerd en eenvoudig te vinden. Bing meldt dus heel expliciet dat het veel waarde hecht aan de kwaliteit van de content. Ook Google beoordeelt webcontent op basis van kwaliteit. Daarvoor heeft Google de zogenaamde Quality Ratings Guideline. Dit document is niet openbaar, maar is volgens wel ingelichte bronnen afgelopen zomer nog drastisch aangepast. Voor haar kwaliteitsbeoordeling legt Google grote nadruk op de Knowledge Graph resultaten. Google kijkt naar de volgende drie facetten. Als eerste expertise, als tweede autoriteit en als derde vertrouwen. Eigenlijk kun je deze drie facetten samenvatten in één woord, reputatie. Want als je een expert bent met een hoge mate van autoriteit en je content blijkt te vertrouwen, dan heb jij als auteur in de ogen van Google een goede reputatie. Dit valt mogelijk ook terug te herleiden naar het fenomeen author rank, maar daar wil ik nu even niet verder op ingaan. Terug naar de drie beoordelingscriteria voor kwaliteit van content. Volgens Google worden webpagina's die op alle drie de onderdelen laag scoren dan ook niet hoog vertoond in de zoekresultaten. En om haar algoritmes beter te leren content te beoordelen, gebruikt Google de zogenaamde content raters, ofwel content beoordelaars. Die krijgen willekeurige pagina's voorgeschoteld die ze vervolgens op deze onderdelen moeten beoordelen. En hierdoor of hiermee worden de algoritmes van Google dan steeds beter om ook andere content te beoordelen. In het artikel Google Rewrites Quality Rating Guide, What SEO's Need to Know, kun je hier veel meer over lezen als je dit interessant vindt. Ik gebruik het mogelijk een andere keer nog om er verder op in te gaan. De link naar dat artikel vind je, evenals alle andere links in de show notes, op www.reputatiecoaching.nl Slash 107 Dan is iets anders. Ik heb het wel eens vaker gezegd, maar val niet voor die mailtjes die je gouden bergen beloven voor het renken van je website in de zoekresultaten. Ik kreeg van de week ook weer zo'n mailtje, die ik nu toch eens met je wil delen. Dit mailtje is afkomstig van het welluidende bedrijfsmatig klinkende e-mailadres baratjoshi.co.services108@hotmail.com. Een Hotmail account klinkt vertrouwenwekkend. Maar goed, de mail gaat als volgt. Ook heel persoonlijk geadresseerd. Hi, am Barrett Yoshi, SEO consultant. Advertising in the online world is one of the most inexpensive and highly effective methods of promoting a business. I was surfing through your website and analyzed that despite having a great design, it was not ranking on any of the search engines Google, Yahoo en Bing for most of the keywords relating to your business. I'm affiliated with an SEO company based in India that has helped over 200 businesses rank on the first place of Google for even the most competitive industries. We assure you that our SEO prices will give you a good amount of margin in your pocket. Also, your company and your customer information will be confidential. Let me know if you're interested and I will send you our company details or create a proposal so you can see exactly where you rank compared to your competitors. I look forward to your mail Warm regards, Barajoshi SEO consultant. Ik vind het toch zo knap. Mensen uit India die mij in het Engelse mail sturen en zeggen dat ze aan het surfen waren op mijn Nederlandstalige website. Bovendien hebben ze zomaar heel voortvarend een aantal relevante zoektermen opgezocht en gezien dat de site helemaal niet te vinden is in Google, Yahoo en Bing. Sorry, maar ik moest dit gewoon even met je delen. Beste luisteraars, trap hier niet in. De kans dat medewerkers van een India's bedrijf goede content in het Nederlands kunnen produceren is minimaal. En ik denk dat die richting nul gaat, ondanks dat er meer dan een miljard mensen in India wonen. Dus wat zal er gebeuren als je met een dergelijk bedrijf in zee gaat? Ze gaan te pas en vooral te onpas spammy links naar je website plaatsen. De kans bestaat dat dit uitermate kortstondig een positief effect heeft op je rankings. Maar ik kan je verzekeren dat je daarna nog sneller uit de zoekresultaten tuimelt dan dat je met je ogen kunt knipperen. Ergo, blijf verre van dit soort mails, negeer en verwijder ze. Je weet dat citations ofwel bedrijfsmeldingen nodig zijn... voor de ranking van je bedrijfsmelding in de lokale resultaten op Google. Dat is het rijtje van A tot en met G dat je te zien krijgt... als je een bedrijf, organisatie, restaurant, hotel, zorgverlener... of wat dan ook in de buurt of in een specifieke plaats of stad zoekt. Hoewel signalen voor ranking in de lokale zoekresultaten... steeds meer gelijk worden getrokken met de signalen voor de gewone zoekresultaten... blijven citations belangrijk. Want certesians zijn een signaal voor de fysieke locatie van het bedrijf, dat is dus het adres. Het belang van certesians is enigszins afgenomen, maar dat ze nog steeds belangrijk zijn blijkt wel uit mijn ervaring van de afgelopen week. Er waren twee opdrachtgevers die maandenlang ongenaakbaar op de A-positie stonden. Maar sinds een week of drie tot vier zijn ze beide van de A-positie naar de B-positie getuimeld. Zelf zagen ze het als een degradatie en wilden ze hun A-positie terug. De belangrijkste reden was dat ze een duidelijk verband leken te zien tussen het terugzakken in de lokale ranking en het aantal nieuwe klanten. Voor beide bedrijven heb ik na een kortstondig onderzoek naar nieuwe strategiemogelijkheden een handjevol strategisch aangemaakt en guess what? Binnen drie dagen stonden de zakelijke Google Plus mijn bedrijfspagina's van de IC-opdrachtgevers weer op A. Daarmee kun je zien hoe belangrijk regelmatig onderzoek naar nieuwe strategiemogelijkheden en het publiceren van nieuwe strategies nodig is om zo hoog te blijven scoren in de lokale zoekresultaten. Je kunt het zelf doen of je kunt het uitbesteden aan iemand die daar goed in is. Eerder deze week vertelde ik in de tweede webinar over internetmarketing voor fotografen over citations en het belang ervan. In de derde webinar die komende dinsdag plaatsvindt, ga ik nog veel dieper in op citations. Ik leer je dan hoe je geautomatiseerd nieuwe kansen voor citations kunt vinden en hoe je goede citations plaatst. Volg de website voor meer informatie als je hierin geïnteresseerd bent. Hiermee kom ik dan weer aan het einde van deze podcast. Volgende week donderdag is het eerste kerstdag, maar dan komt er toch gewoon een podcast uit. De kans bestaat wel dat die wat korter is dan dat je gewend bent. Als je de podcast leuk vindt en je wilt nog meer op de hoogte blijven, volg dan ook op Twitter via reputatiecoach 1 Heb je inderdaad wat aan alle informatie die ik met je deel, help mij dan met het verder verbeteren en promoten van deze podcast. Surf daarvoor naar iTunes of Stitcher, geef de podcast een sterrenbeoordeling en laat ook je reactie achter. Want door de podcast te beoordelen op iTunes en of op Stitcher, breng je de podcast onder de aandacht van een brede publiek.